Het Russische leger heeft de afgelopen 24 uur geen noemenswaardige vooruitgang gemaakt in Oekraïne, meldt het Britse ministerie van Defensie. Volgens de Britten verstoren Oekraïnse tegenaanvallen de Russische strijdplannen. Daar komt bij dat de Russen geen volledige controle hebben op het water of in de lucht en daarom zijn hun mogelijkheden beperkt. VN-topman Guterres praat volgende week niet alleen met de Russische president Poetin, maar ook met de Oekraïnse president Zelensky. Dinsdag is hij in Moskou en donderdag in Kiev. Volgens zijn woordvoerder wil Guterres met Poetin en Zelensky bespreken... wat er kan worden gedaan om op korte termijn vrede te brengen. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over strengere wetgeving voor grote techbedrijven. Doel is om consumenten beter te beschermen... en de macht van techbedrijven zoals Google en Meta in te perken. Ze moeten bijvoorbeeld transparanter zijn over de algoritmes die ze gebruiken. De nieuwe regels gaan naar verwachting in 2024 in... In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden gedood, net als de dieren van de zeven pluimveehouders in de buurt. Behalve in Lunteren werden afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt in Voorthuizen en Barneveld, een paar kilometer verder. Het weer dat wordt een vrij zonnige dag, vooral in het noorden van het land. Smiddag zijn er wat stapelwolken en in het zuiden neemt ook de hoge bewolking toe. Het wordt 16 tot 21 graden.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 Met nu Tobak Leeft. Voor wie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer? Ja, is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten gaan. Het is hard werken en er zijn zoveel facetten waar je rekening mee moet houden. Ja, zeker, komt van alles op me af. Dat is altijd zo. Gezegd. Het is in is antwoord. Fijn dat u toestroopt aanstaan. Even het mooiste stukje tekst van de afgelopen tijd. Da, da, da, da, da, da. Dat heb je wel eens, hè? Dat je gewoon in een flow zit. dat je Ik wil iets zeggen, maar... er komt eigenlijk alleen maar da, da, da, da, da uit. Wat mooi. Diep zinnen? Je kan er alles voor invullen. Uh, Eén, En je, oh, dat is het. Bla, die, bla, die, bla, die, -bla, -di -bla, -bla, bla, bla, bla, bla, Stop dan, joh, gek. Maar goed, ik weet ook hoe ik hier komt, Maakt ook niet uit. Het is echt... Uh... Ik heb geen woorden. Het is echt nee, niet normaal. echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Dat grijpt zo op in de keel ook, die teksten. Ik word er zo gek van die platen, Ik ga hem zo vaak al. Oh, ja, ik, ik moest de, dat even de zeggen: ik de radio aan, ben ik bang. Oké, okay, nou goed, uh, fijne toestel aanstaan. Vorige week heeft u ons moeten missen. Althans, misschien vond het ook wel lekker dat ik keer geen aflevering van Toepak Leef de vroege morgen had. En dat hij gewoon non-stop had. Huh? Heb je er een ja? beetje van genoten vorige week? Ja, zeker. En uh, waar ik, was u? Ik zat uh, in uh, Moeg, heet het of Moes, ik weet ja? het niet. Vlakbij uh, 30 kilometer van Keulen af. Oké. Okay. Dus ik heb vorige week een beetje uitgeslapen. En uh, toen zijn we eigenlijk naartoe bij het... Joep, gelijk naar uh, je Keulen in? gegaan. Nou, er zat een zwembad bij. Ik heb ook okay. twee ochtenden gezwommen. Hé, hey, kijk eens. Maar de zondag en de maandagochtend. Want we ja, waren ja. vrijdag weggegaan. Dus uh, de eerste ochtend nog niet. Nee, dat okay. ja, was paasweekend natuurlijk. Ja, heerlijk. En uh, ja, ik had ook allerlei bezigheden, allerlei dingen in, in, in, in de zomerhut. Die moesten toch maar eens gaan gebeuren. Oké, okay, laat ik dat dan maar eens even Och, De vrouw thuis zit natuurlijk altijd te zeuren. We moeten echt een, een, nog een stap maken, want anders kunnen we straks niet uh, in de, in de, in de, in de, in de zomerzon uh, achter op het plaatje zitten. Zeg maar. Op die manier. Oh, nou, Zag je nu thuis de klus. Nee, einde zomer, dat waren we bezig. Oh. Maar goed, in ieder geval, uh, fijne staan en Een week vol gebeurtenissen, dingen die bijblijven natuurlijk. Ja, onder andere Oekraïne volgt ons. En natuurlijk het uh, wegvallen van John Rot. Het ja? is, is een type muziek wat mij geheel ontgaan is door de jaren heen. Ja, ik ja hoor. Die, ook, hoor. Uh, iedereen heeft, zat er gisteren lovend over te praten. en Ik heb met open mond zitten kijken en ik dacht van... Is me allemaal ontgaan, al die teksten? Nooit iets over heel opgemerkt. Zinnig allemaal hoor. Ja, wat zegt u? Heel diepzinnig allemaal. Allemaal heel diepzinnig. Ja, ik, ik zie dat er een telefoon in een uitvalt. Oké, okay, jeetje. Maar, uh, dat zijn echt serieuze problemen. Ja, Afsnijding van de wereld, dat moet je niet hebben. Nee, goed, het is aandoenlijk om te zien, zeker de laatste maand dat hij even op muziek maakt. En uh, halleluja. En ja. hij eigenlijk in het harnas wilde hij sterven. Ja. De muziek maken is het leukste wat er is, vond hij. Ja, Natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja. Sommigen zeggen dan dat ze met pensioen gaan. Waarom zou je met pensioen gaan als het gewoon iets is wat, wat je, je vindt, leuk vindt? Wat je leuk vindt, Dan ga je er gewoon door. Goodbye Een beetje denken, always on the run. Was daar niet ooit er een andere versie van deze versie? Yes! Dat was een andere versie. Dat was van Lenny Gravitz. En heb je nog band Run? Een band, heb je ook nog? Ja. Zeker. En zo kan je nog een tijdje meer uh, alle plaatjes van elkaar plakken in de muziekwereld. Er zijn uh, leuke spelletjes voor te vinden. Altijd Goed, het is uh, Toobak, Fijn, toen dus staan. En we hebben weer een hoop dingen zitten lezen. En natuurlijk altijd weer een aantal rare berichten. Ja. En ik moet okay, dus even gaan googlen. Goed, nu zit eigenlijk met de band The Foo Fighters. Uh, wat zijn oh. eigenlijk momenteel, wat zijn uh, van plan zijn, eigenlijk? Want de drum is natuurlijk ja. een paar weken geleden ja, overleden. Ja, zag ik. Onverwachts. Ik dus, heb je vergeten te condoleren. Ja, ja, dankjewel. Bij deze. Ja. Nou goed, wat een echte drama is geweest, natuurlijk afgelopen week, is er toch wel het gedoe met. Uh, ja, D66 van, uh, ja, Ka, de, van Kaag. Hoort ze ook weer? Uh, uh, dan ben ik de naam in een keer vergeten. Uh. Uh, de. De. De. de <tog fieperle> uh, Kaag. Kaag, weet je nou? Sigrid Kaag. Sigrid Kaag, die toch in de persconferentie. toch een beetje rare uitspraken deed. Er zat een melding. Uh, een bezorgde melding van de klaagster. Het slachtoffer. Uh, klaagster, uh, slachtoffer. En. Uh, uh, uh, weet je nog weer? Die had er een leuke op opgeschreven. Uh, Kees van Amstel. En die haalde toch wel redelijk. Uh, deze Sigrid Kaag. compleet onderuit. met haar zakelijke persconferentie. En het ging over een, een slachtoffer, een klaagster, een vrouw. die was mishandeld, nou, mishandeld, seksueel benaderd. Ongepast gedrag was ze geweest in de D66. En zij ging daar heel zakelijk mee om. En terwijl ze eerder had gezegd, dit moet allemaal veranderen. Ze had allerlei, allerlei dingen aangekondigd... hoe ze het in de politiek anders wilde gaan doen. En nu pakten ze het toch geheel niet anders aan. En de hele, hele uh, journalistenberg viel er over, buiten over haar overheen. Dit over ja. ja, werd een vind... hele rare persconferentie. Ja. Gisteravond had, ging het daar nog steeds over. Het was oh. ook heel iets apart. Te zien. Ik had me drie uur geslapen in twee dagen. Ja? Uh, waar zijn we nu mee bezig? Boeien, jouw leiden. Het gaat om iemand anders leiden. Het gaat niet om jouw leiden. Nou, we zullen het zien of ze af gaat treden. Ik denk het niet, hoor. Het is toch een, echt een haantje wel. Echt een haantje is het. Ja. Ja. En in het begin had ik al wel respect voor me. Nu dacht ik echt van: Kom op nou? Dit moet toch anders? Maar ja, komt dat echt door die drie uur slaap doen? Ja, je, af, ja het... je, je weet het gewoon niet. Maar heb je, je op deze... zou, zou Ja, ik had daar wel ja, maar op haar, haar wel, Ik was ja. wel enthousiast over haar. Ja, ik was ook wel enthousiast over haar. Maar ja, goed, ik maar, kan uh... niet afrekenen op één verkeerde persconferentie. En ik dat zou ook haar. niet graag in haar schoenen staan. Maar ik is wel niet, inderdaad een kop van Jut die continu alles over zich heen krijgt. Ja, En ja, dat vind ja. ik dan wel weer terug. En dan denk ik, komt het nou omdat ze een vrouw is? En ik moet eerlijk zeggen, die ene dame die uh, gisteravond dan bij uh, Jinek zat... die uh, met die bril, ik ben even de naam kwijt... Ja. Die, die was toch eigenlijk ook wel genadeloos tegen haar. En dan denk ik: van is dat dan weer een girl, een bitch fight? Ja, je? eigenlijk wel een beetje. Ja, dat leek nou, het haar wel op. Ja, nou, het komt vooral omdat ik Sigelkaag eerder had gezegd dat ze met vrouwen voor vrouwen zou opkomen. die dit hebben meegemaakt. Die slachtoffer zijn van seksueel, uh, uh, uh, uh, uh, seksueel gedrag van mannen. En nu doet ze dat niet. Nu gaat ze het een beetje in twijfel trekken of zo. Een klaagster, een, ja, een melding gekregen. En ze had zich niet zo verder in verdiept. Terwijl je denkt, van, als ze dat soort aankondigingen maken, Dan duikt ze daarin en dan gaat ze er bovenop. Maar nee, ze liet het zo even. Ze gingen nog even een reisje maken. En later komen ze erop terug na een paar dagen. Ja, dat is niet, niet wat we verwacht hadden van dat. Dus dat is knullig. Ja. Dus, ja. Nou ja goed, verder is het ook nog nieuws de Dam. Die ook nog een boekje over deed over Ali B. Dat is ook natuurlijk nu nog in, in de planning. Ali B uh, was met haar op reis uh, naar Marokko geloof ik. En daar heeft hij misschien avances gemaakt. En dat heeft zij toch niet helemaal licht opgepakt. En, maar avances zelf, staan die dan ook al strafbaar? Dat vraag ik me dan af. En, ja. Ik, ik snap best dat Bel, Bill Murray is momenteel ook helemaal onder de, onder de groot was gelegd Die heeft ook on, uh, ongepast gedrag vertoond. Ik denk dat klopt ook. Die gast is één onaangepast gedrag. Dat Bill, is gewoon Murray. Een Bill Murray. Bill Murray. Dit is natuurlijk een, een, een, een, comedia, een comediant. Een, een, een, een man die stand-up comedian doet. Hij heeft ja? allerlei comedieseries en weet ja? ik veel allemaal. Dus die heeft altijd onaangepast gedrag. Ja. Dus ja, als daar in één keer een beetje een seksuele tintje overeenkomt, dan ben je natuurlijk met één keer de dupe. En ik... ik denk ook dat uh, er zijn natuurlijk heel wat uh, stand-up comedians... die echt uh, heel veel uh, uh, onaangepast gedrag vertonen. Ja. Naar vrouwen toe en over hun schoonmoeders en weet ik veel wat ja, allemaal. Dat, dat en mag dat allemaal niet meer? Wordt ja. dat ook allemaal? Worden hun shows gestopt? Uh, ik denk je, zeg maar, die dingen moeten gewoon niet meer op internet komen. En als je naar zo'n uh, voorstelling gaat, moet je tekenen dat je... Uh, uh, dat je niet niets naar buiten brengt. Dat je niet gaat klagen of zoiets. Of, of, ja. Maar goed, op internet kan alles uit de context gehaald worden. En dan, dan kan je afgerekend worden. Nou, ja, straks ga je naar zo'n show. Dan moet je eerst iets tekenen dat je nooit iets naar buiten brengt. Nee, nee. Uh, dat je zelf uh, slecht behandeld bent of zo. Nou ja, nee, als het over je persoon gaat, kan het nog wel natuurlijk maken. Als er iets gezegd wordt, iets naast over vrouwen of over schoonmoeders. Ja. Het ook echt dat, dat gebeurt natuurlijk altijd. Ik, bedoel, ik zeg het ook altijd, als ik op zondag achter een auto zit. En die auto gaat echt tergert langzaam. Weet je, En ik ben op weg naar een klus of zo. En het gaat me langs. Dan denk ik, zeg ik tegen mijn vrouw. Dat, oh, die is op weg naar zijn schoonmoeder. Die heeft er echt helemaal geen zin <laughs> in. Dat mag ook al niet meer. Dat is ook nee. uh, grensoverschrijdend gedrag. Nou, nu zeg ik het ook niet meer. Want mijn schoonmoeder is natuurlijk nu zo lang geleden overleden. Oh, dus dat ja, het zou ja, nu ja. niet zo gepast zijn. Nee. Nee, nee, nee dat pas nee, ik nee, aan. Nee. Oh, dat, uh, ja. Nou goed, dat zijn er zijn nog leuke dingen in het leven. <coughs> ja. Ja. Ik, heb, uh, ik zie hier nou dat uh, een veganistisch dieet beter is voor honden. En het is echt gebleken dat de gezondste, minst schadelijke dieetkeuze voor de honden... dus de nutritioneel gezond veganistisch dieet is. Ze hebben het een jaar lang bestudeerd bij 2600 honden. En hun baasjes kregen zij het ook. Oh ja. Maar een deel van de honden at veganistisch, een ander deel vlees en nog een deel kregen een op vlees gebaseerd dieet. En daarna werd gekeken hoeveel gezondheidsproblemen de dieren kregen. En de honden die rauw vlees aten, waren nip beter af dan de veganisten... Maar dat rauwvlees gepaard gaat met voedingsrisico... concluderen de wetenschappers dus dat veganistisch voer beter is. Dat geldt overigens niet voor katten... want een veganistisch dieet is voor hen veel lastiger... omdat zij plantaardig voer minder goed verteren... en specifiek uh, voedingsstoffen uit vlees missen. Oh. Ik vind het wel bijzonder. Dus dat, maar ik vind ook, dat is het is tegennatuurlijk om een hond een veganistisch dieet te geven. Lijkt me ook. Maar ja, als je zelf overtuigd veganist bent... Als je nou, hele... dan misschien moet je dan geen hond nemen of zo? Nee. Dat ik, je die ik, hele honden... Kwekerij, zeg maar, hondenfokkerij uh, dan een beetje uh, kan tegen. Ik zou wel voor zijn om bepaalde dieren, zeg maar, veganisten te, te maken. Daar ben ik wel voor. Echt o, een bepaalde... Bepaald, oh, ja, ja. Dan denk ik van, laat die schapen misschien een beetje meer rust. Maar er zijn maar zo weinig schapen die worden aangevallen... aangevreten, ja, wordt dan altijd gezegd. Dat valt reuze mee, Dat he? valt echt mee. Ja. Ja, vooral als je die boer bent die dat, die, die schapen heeft gehad. Die zegt van, nee, het valt best mee. Ik had er twintig, maar die dood zijn gebeten. Dat ik helemaal niet erg. <lacht> Maar die worden vast wel uh, goed ge... ja, gecompenseerd. gecompenseerd. Gecompenseerd, ja. Pack hier, Branko Country, de vroege morgen. Ongelooflijk, maar waar. Zo oud aan dit, hè? Echt. Het zou zo uit de jaren zestig kunnen komen. Ik heb pas geleden nog een um, uh, Billy Holiday documentaire gezien. Nina Simone neigt dat een beetje naartoe, deze muziek. De vroege morgen daarvoor, Orville Peck. En Orville Peck is een Zuid-Afrikaanse country-western uh, muzikant uit Canada, hè? What the fuck? En uh, uiteindelijk hij heeft zijn gezicht nog nooit in de openbaar laten zien. Hij heeft een cowboyhoed op. Dat hoort bij country natuurlijk. En hij heeft een masker voor zijn gezicht. En hij laat zijn gezicht nooit in de openbaar zien. Het is een mondje. kiss syndrome. Kiss had het vroeger ook, weet je. Ja. Daar had het nooit ongesminkt te zien in de openbaar. Althans, niemand wist dat ze van Kiss waren natuurlijk. En deze Odeville Peck heeft dat dus ook. In 2019 bracht hij zijn debuutalbum Pony uit. En het is... Nou, Aparte verschijning. In ieder geval. En niemand weet wat erachter zit. En als hij klaar is, dan kan hij zo vervangen worden door iemand anders. Oh ja. ja maar de stem misschien niet, hè? Nee, dat is waar. De stem is natuurlijk ook eigenlijk ook een uh, instrument wat heel uh, specifiek. Misschien twijfelt u nog of de showbizwereld iets okay. voor hem is. Dat je denkt een gegeven van. nou, het is het toch niet helemaal. En dan verdwijnt hij zo in vergetelheid. Ja, dat en dan weet wel niemand lekker. wie de de Green River Killer was, de Green River Killer. Oh, dat is weer een heel ander verhaal. Dat is weer wat anders. Nu haal ik ze er ook aan. Goed. Het is de zaterdagmorgen en we kijken ook even in de krant. Gisteren waren het ook weer de kinderspelen en, uh, op, op scholen en weten uh, de koning en koningin waren op bezoek bij een uh, Delftse school. de brede school uh, Poptahof HOF in Delft en ze deden mee aan de tiende editie van koningsspelen. En sommige kinderen moesten echt wel een beetje afzien. Echt, die waren altijd alleen maar spelletjes aan het doen achter de laptop. En nu moesten ze echt touwtjes springen en met, met pijlen boog schieten. En dat dus stond wow. allemaal wel spannend. Kijk of uh, Willem-Alexander, die komt er ook toch uit een koninklijke familie. En kon, kon, kon, kon die goed boom. Uh, nou, het viel een bom, beetje schieten? tegen. Dat vonden de kinderen wel in ieder geval geruststellend. Ja. En ze dachten van, jeetje. Dan moet dus... toch zo, als een soort Robin Hood kunnen schieten, denk ja. ik dan. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk wel te maken met de slappe benengeneratie uh, momenteel. En uh, ja, al die mensen die dus ook op elektrische fietsen rijden... die krijgen natuurlijk dus straks allemaal slappe benen, weet je wel. Al die kinderen, oh, vind slappe ik ook. Benen generatie, noem ik het. Fietsen, fietsen. Dus vind ik vind bedoel, het is goed om deze kinderspeler erin te houden... dat ze ieder geval één keer per jaar even flink... Uh, even als je gaat uitsloven. Ieder geval één school in Nederland zich flink uitsloven... want dan komen de koning en de koningin, de, koningin, de, koningin, de, koningin, de koningin op bezoek. Dus uh, dat is ja. goed, een stimulans. Volgende, goed. Komende, komende week is het gewoon, hè, Koningsdag. Ja. ja. Ik zie overal de voorbereiding al. Ik krijg er toch altijd een beetje kriebeltjes van. Maar ja. als, ik dan, als het koningdag zelf is, althans de dag voor Koningsdag... ga ik altijd de, de straat op, op zoek naar spullen natuurlijk. Koningin in de nacht. Oh, de nee, Koningsnacht. Koningsnacht. Dat klinkt niet, hè, Het begint in Alkmaar steeds vroeger, hè. Dan kan je gewoon de dag, letterlijk de dag van het voor om acht uur... straat. Soms kan je al wat kopen. Dan kan je al gaan zitten. Je kan je ook Met je spullen. Ja. Ik hoop wel dat je belasting moet gaan betalen, gewoon bepaalde gemeentes. Hè? Ja. De kinderen moeten dan 10 euro gaan betalen of zo. Ah. Ja, dat oh, of ze zeggen dat de kinderen niet hoeven te betalen en de ouderen wel. Ja, dat zou beter zijn. Zoiets. Ja. Maar ja, je kan bij ons dan hier in Zandvoort een kraam huren. Ja. En daar betaal je voor? Maar als je gewoon op straat is met een kleedje, dan niet. Okay. Maar ja, kijk, volwassenen die willen wel graag uh, zitten. Uh, uh, uh, een kraam hebben. Ja, ja. En dan kunnen ze een stoeltje erachter zetten. Kunnen ze lekker zitten. En met iedereen daar horen. Zeker. Oh, gezellig. Ik vind het is wel weer heel wel leuk, hoor. Leuk sfeertje, hoor. Ja. Ja. Ik ga als idioot over die markt heen. En dan meestal na anderhalf uur ben ik wel klaar. En dan ga ik gewoon in de weg lopen. Dan neem ik mijn schoonmoeder mee. Althans, nou ja, mijn eigen dat moeder is. neem ik dan mee. En met de kinderwagen... En de hele familie moet dan bij elkaar blijven en dan gaan we met z'n allen zo geleidelijk over de rommelmarkt heen om vooral lekker in de weg te lopen. Oh, dat is heel leuk. Van een ja, ja. hele grote familie over de, en laten zien. Kijk, dit is mijn familie. Weet je wel? I'm the man. I'm the man. Sorry. Oh, ja, ja, ja. Herken je iets of niet daar thuis? Nee. nee, nee, nee ik, ik snap nooit waarom mensen dat doen. Snap ik niet. Ja, nou, het is zo gezellig. En dan ergens zo'n oranje tonpoes uh, ja. eten in. Je gaat naar het borst, roep ik altijd. Ja. Ga daar in de weg lopen. Ja. Goed, wat nou. heb jij uit de krant gevist? Ja, ik heb wel van alles hoor. Maar het zijn allemaal <tie> stellingen van... van uh, is, het zo, is het echt waar dat chocola een depressieve stemming uh, verlicht? Dat schijnt deels waar te zijn. Toch wel, ja. En dat verliefdheid de mentale gezondheid verbetert. Jezus. Dat is ook zo. Open deuren. Ja, open deuren. Ja. Uiterlijk is bepaald voor je geluksgevoel. Niet eens geluk zit meer in zingeving, dierbare, lange relaties... en fysieke en mentale gezondheid... En uh, ja, het wordt dus allemaal aangepraat omdat er veel geld uh, mee verdiend kan worden. Ja, dat en geld maakt gelukkiger, ook deels. Dat ja. geldt wel hoor. En het weer heeft invloed op je humeur. En dat is zeker zo. Want uh, je merkt, dat vind ik wel heel leuk. Hè, dat de laatste tijd dan is het eindelijk weer mooi weer. En dat iedereen lacht op straat. Ja. Ja, en dan moet ik altijd denken aan het uh, plaatje van uh, André van Duin. Hè, van alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Het is ook echt zo. Dat is waar. Dit is een onderzoek dat je denkt, van, we wisten het wel... maar ja. goed, om het weer even uh, tot ons te nemen en erover ja, na te denken. Ja, maar het is ook fijn dat er eens positief nieuws is. Toch? Toch? Er is veel te veel negatief nieuws. Wat, waar, waar ligt er dan dat positief nieuws? Ik hoor eigenlijk afgelopen... Nou, dit is toch al positief nieuws? Oké, okay, gewoon het ons onderzoek weer. Die uh, het weer... Ja. Goed. Ja, hoor. Ja, nee, ik dacht al. Uh, ik moet nog even verder stoppen, denk ik. Goed, eerst maar even de breakers. Oh nee, die En don't let it get you down. Precies, dat sluit well niet dan. Clear diction, gesproken. Het is weet het is Miles Kane en de James the Show is jouw laatste day. en don't let it get you down. Grappig begin dit, hè? Dit doet echt zo denken aan dit gewoon. Echt, hij is nog geïnspireerd door allerlei dingen uit het verleden en volgens mij is hij geïnspireerd door de vrekers, dit voorstukje, zeg maar. Goed, we gaan even naar de Zandvoortse berichten, want het is er al lang alweer tijd voor. Het is half negen uh, geweest. Zandvoortse berichten. En we lezen onder andere, ja, don't let it get you down, positief nieuws. Nou, ik, ik was echt best wel geschokt toen ik het las. Namelijk, het doek valt voor het HNDMZ Museum. En het was afgeleid aan het persbureau uh, dat Frits van Loenen naar buiten bracht. Uh, en hij, um, ja, na twee jaar valt het doek. Het was een geschenk aan Zandvoort, naar, uh, in 2019 overleden en door kunst naar uh, Jan F. Belen. Hij had een uh, aardig zakcentje achtergelaten. En heel veel kunst wat hij verzameld had. En dat moest in dat museum te toon worden gesteld. En uiteindelijk, uh, ja, door de lockdown... is er niet heel veel geld de kast weer terug ingestroomd. En heeft het alleen maar gekost. Het is een leerproces geweest. En nu gaan ze kijken wat gaan we met het museum doen. Het is een mooi gebouw. Het ja. zou een openbare gelegenheid kunnen worden. Er is Pas geleden is er nou, een debat gevoerd of zoiets. Er is daar, uh, ze hebben daar iets gedaan. Uh, Conferenties houden. Nou, ze hebben in ieder geval dingen daar gedaan. Toen dachten ze van, nou, misschien moeten we de stichting Genève eh, benaderen. omdat eh, nou, wij het gewoon allemaal gaan gebruiken, ieder voor... Ja, dat zou nou, het zou natuurlijk gewoon heel mooi zijn. ook voor, eh, als een soort theater erbij. Want eh, er zit natuurlijk al een horeca-gedeelte bij. Stop met het verbaal van de krocht. Ja. En sleep alle spullen daar het doet vlakbij. Ja, ja. Lijkt me een heel goed idee. Volgens mij is er wel wat mee te doen. Ja. Um, ik had uh, ook nieuws van de Duinroos- en Nicolaas school Die gaan samen verder als openbare basisschool De Zeefonk. En uh, afgelopen woensdagochtend is uh, voorgebouwde golf... in alle vroeger de naam onthuld van de openbare school. En uh, de nieuwe school gaat formeel pas na de zomervakantie open. En de fusie is een direct gevolg van het teruglopende aantal leerlingen... en een structureel tekort aan leerkrachten. En uh, de Duinroos was vroeger... die zat onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs zuid was de Nicolaas School onder Stichting Jong Leren... En uh, de, de school gaat dus verder onder leiding van de huidige directeuren... van de Duinroos en Nicolas School, Margabol en Laura Mors... en de paraplu van Stopos. Ik denk altijd, het klinkt zo van stop met roken. De stichting stopt met roken. Maar de stichting openbaar Primair Onderwijs Zuid-Karnebaland. Zo, zo, zo. Maar ja. nou goed, ze hebben nu nog twee directeuren. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk. Dat snap je. Dat gaat, ja. dat gaat er eentje af natuurlijk. Nou ja, die, de, de Marge Bol is de oudste. Dus uh, misschien dat hij op een gegeven moment wel... Uh... Natuurlijk afvloeien. Zeker. Zandvoortskrant meldt ook dat het uh, 13 april in de blauwe tram... En, uh, de nieuwste plannen van de Watertoren en omgeving uh, zijn getoond aan de mensen die daar in de buurt wonen. En springt de architect uh, deed daar een, uh, een lezing... En, uh, allerlei foto's te zien. En de huidige, de huidige gevel van de uh, watertoren is niet te redden. Die moet echt uh, ge, ja, opnieuw worden opgetrokken. Uh, hij wordt iets, iets breder en hoger... 4 uh, meter hoog en er komen 14 etagen met 11 appartementen in het dure segment. En ze hebben samengewerkt met de Welsteinscommissie. Uh, monumentenzorg. Uh, nou, met alle partijen zijn ze om de tafel gegaan. En ze hebben daar mooie appartementen gerealiseerd. Allemaal op papier. En ze gaan er nou sowieso uh, parkeergarages uh, hebben ze gepland. En er komen ook een twee. Twee losse projecten. En naast de watertoren komt nog twee andere woontorens. En okay. daar komen niet alleen met dure segmenten... maar ook andere soorten woningen en appartementen komen daarin. Eh, het hele plan is nog steeds te bekijken. En eind volgend jaar, of eind dit jaar... moet het hele ontwerp klaar zijn. En momenteel zijn er eigenlijk alleen nog maar positieve reacties op dit plan. Dus dat klinkt goed. Ja. Kan dit misschien een keer een vlotje zo... Huppakee! Ja, zeker! Ja, want dat heeft wel een beetje een lange aanloop gehad. Ja, dat lijkt, lijkt me zo. Een politieke dat, dat, dat is een gevoel, dat is een gevoel. Oh ja, okay. Dat is een, een, een, een seconde in de tijd. Slechts. Ja, zeker. Een seconde was het maar. Ja, komende zondag, dan zijn er ook we zijn een aantal secondes in de tijd... en die worden muzikaal worden ingevuld. Want uh, meerdere Stansportse koren gaan op het Raadhuisplein gezamenlijk... Uh, de uitvoering verzorgen van het lied Dona Nobis Paciam, Dat uh, betekent Geef ons vrede. En onder aanvoering van Peter Tromp en Jan-Peter Verstegen willen de koren met dit initiatief hun steun betuigen aan de Oekraïners. En uh, er is dus een lied gemaakt uh, in 1996 door uh, Peteris Isvaask, uh, een Letlandse man. Uh, die heeft dus uh, dat, dat drie woorden lied gemaakt van Doornar Novi's Paasjem. Maar uh, er is, daarnaast is er dus ook een uh, Oekraïns volkslied en dat wordt ook gezongen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, daaraan meegedaan. Met het studeren en dat valt niet mee hoor, die Oekraïnse taal. Nee, zeker niet. Nee, maar nee. Uh, het is wel mooi, we hebben meer stemmig. Burgemeester gaat een openingswoord doen. De mensen uit Oekraïne die in Zandvoort verblijven, zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. Collectebussen worden ronde, daar wordt mee rondgegaan. En de opbrengst is voor de onkosten van de in Zandvoort verblijvende Oekraïners. Ja, dus dat is, wordt wel een happening. Dus, nou, uh... het, is, het is allemaal heel goed geregeld. Als ik het zo lees: een verzamelpunt voor Oekraïners. Iedereen wordt hier goed opgevangen. De bewoners. Zelf, zelf, zelfstandig, zijn hier ook allerlei Oekraïners toegekomen. Er is woonruimte gevonden. Er is ook een, een Zandvoortse vrijwilligersclub opgericht. En op een internetsite kan je kijken waar en wat ondernemers allemaal doen. En onder ja. andere kan je een vrijkaartje krijgen voor het museum. Je kan ook een gratis kopje koffie. Bij het halen. Dus nee, er is uh, zeer bet veel betrokkenheid nou, hier in Zandvoort. En Misschien komt het ook wel omdat de leeftijd in Zandvoort... gemiddeld wat hoger is. Wat meer mensen tijd om handen hebben. En meer me voor de medemensen uh, openstaan. Is dat misschien een beetje? Ja, en, uh, maar er staan ook veel beelden geweest... over oudere mensen die dan aan het vluchten zijn. En dan gaan oh, okay. altijd denken, blij dat we... Het is herkenbaarder. En dat ik, dat ik, is ik, wel zo, ja. Het moet me wel van het hart, want het is wel herkenbaar. Maar het is wel zo van uh, de andere vluchtelingen... uit de andere landen die... Uh, het is net alsof zij niet echt zijn of zo. Dat vind ik dat een beetje Dat krijg je naar. soms wel een beetje. Ja. Maar goed, dit herkennen we ja, sneller. Meer ja. Meer. ja, dus dat is waar. Goed, paas uh, ma maandag zijn ze actief geweest, de ambassadeurs van Zandvoort. En het werd aangekondigd, je kon je aanmelden voor ambassadeur om Zandvoort uh, op de kaart te zetten. Weet je, mensen komen hier naartoe met een uh, met de auto of met een trein en dan vang je ze op. En dan leg je ze uit wat er allemaal te doen is. En op de boulevard waar ze te vinden in het centrum en rond het stationgebied. En je kon ze van alles vragen. Ze waren duidelijk uh, aanwezig. En ze wees je naar het pinnapparaat. Uh, nou, noem het allemaal op. Zandvoort uh, Marketing. Uh, heb je ook, denk van... Hé, hey, dat lijkt me best leuk om zo een beetje onder de mensen te komen. En mensen wat bij te brengen. Dan moet je je aanmelden. Dan moet je even kijken. Zandvoort uh, ambassadeurs.les. Uh, weet ik veel allemaal. Dan kom je vanzelf wel daar terecht. Goed, tot zover even de Zandvoorts berichten. Wordt het even tijd voor de nieuwe single van The Falls. Life is yours. Het doet denken aan... Birdwit en Fire. Het wordt steeds gekker met die band gewoon. Die hoge stemmen, die geluidjes. Echt sorry, ik kan er echt niks van maken gewoon dit. Misschien is het een beetje een rare vergelijking, hoor. Om deze vals te vergelijken met Earthwind en Fire. Maar het, het is pas, voor Toonhoofden. Nee, hè? Nee, daar lijkt het op niet Ik hun nee. groove wel beter, hoor. Ja, maar die andere hoort helemaal geen groove te hebben. Die waren eigenlijk een beetje een punkrockband. Maar die gaan steeds meer, meer zoete muziek maken. En dan denk ik, ja, dat is niet helemaal mijn smaak. Maar goed, het is wel de vals. Ik bedoel, ik ken ze nog van dit... Toen waren ze nog een beetje met een klein beetje scherp randje, maar het wordt steeds zo'n Misschien is de kast ook een beetje leeg... en denken we moeten de koers bijstellen... we gaan naar een andere richting. En, nou ja, goed, dat is vrij om dat te doen. Dat is ook in deze wereld zeker. Het is uh, toepakleefd, het is bijna alweer kwart voor negen... In de, uh, hier in Zandvoort. En we kijken in de krant wat allemaal te lezen was. En ja, bio, biogas in de ban. Biomassa. gas gaat in de ban... Dat heeft Rob Jelt gisteren bekendgemaakt. Hij gaat in direct streep door subsidieaanvragen van Biomarscentrales. Euh, zo... Zat hij op die houtsnippers gaan? Uh, ja, dat werd niet helemaal uitgelegd. Het lijkt mij ja, dat dat zo is. En Ja, klopt. Ja, want alleen borsten worden gekapt. En je had natuurlijk ook nog restafval. Of restafvalcentrales. Uh, uh, dat was dan zogenaamd. Uh, houtsnippers die normaal dan werden weggegooid. Ja. Die, maar daar ja, werden op een gegeven moment gewoon ook bomen voor geplant. In Amerika en in andere landen werden dan bomen geplant. En was dan krop En dat werd dan geoogst. En dat werd dan in die centrales opgestookt. Met ja. energie van gemaakt. Daar moeten we vanaf, zegt Roep Jelte. Er is in het verleden wel 8 miljard voor uitgetrokken. Maar ja, goed, uh, dat is nu even klaar. Dingen die uh, nog toegezegd zijn, die worden wel afgewikkeld. Maar het moet niet meer uh, aanwas krijgen. Dus nou ja, ik vind dat op zichzelf wel, uh, wel een goede stap. Het komt wel allemaal een beetje krap nu. Hè? Het, is, ik, het doet me een beetje denken, wat ik vanochtend op het nieuws hoorde. Was, uh, uh, wat was het ook? Dit hoorde ik op het nieuws. Um, uh, dit. Van het plan om met hun olie te stoppen wisten we al, maar nu dus ook voor het eind van dit jaar geen Russisch gas meer. Hoe dan met zuinigheid? En... Yes, met zuinigheid. Het doet me een beetje denken aan die periode. Die heb je ook meegemaakt, denk ik. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Ja, dat doe ik al. Wie was dat ook alweer? Was dat meer van acht? Nee, Uil. Oh, den Uil. Den Uil was ah. dat. Energie. We moeten zuiniger omgaan met energie. Het komt gewoon bij ons terecht. Dus het is allemaal wel leuk. Al die dingen die niet worden doorgestreept. Want daar gaan we geen subsidie meer aan geven. En dat niet meer. Maar ja, goed nog. Nu gaan we gas hier naartoe halen. En dan gaan we dat onderbrengen. Dat is een mooi voorbeeld. In, uh, was ik weer? Bergenmeer. Eh, Hof. Bergemeerhof, dat is in de buurt van Alkmaar. Daar hebben ze onder de grond, onder een natuurpark, hebben ze een ruimte gemaakt. En daar gaan ze gas in opslaan. En dat is van Gaspron. En wie heeft dat ook alweer gekocht? Rusland. Oh. Dat is een particulier bedrijf. Dat is, ja, dat is gewoon voor Rusland, dat is gewoon voor Poetin. En oh. ik weet wel dat het in 2014 werd geopend. En toen waren er alleen geruchten. Ja, het schijnt dat Poetin persoonlijk hier naartoe komt om het te openen. Ja, dat was een 1 april grap. Maar het is natuurlijk wel een grap nu dat het gewoon in handen hand is van Poetin. Laten hem maar komen. We ontvangen hem wel eventjes. Ja, dat is stoffen zeker. We stoppen hem onder de grond. We stoppen hem daar dan onder de grond. Dat zijn toch die Oekraïners. Wat ja. nou, uh, laten ze maar komen. Ja. Ik heb hier al een plek. Daar kunnen ze begraven worden, weet je ook? Zeker. Zijn zij goed in het begraven? Nou, wij gaan ook goed uh, begraven. Kijk ja. of je nog een beetje gas uh, trekt. Of er nog gas uit zo'n liggen. Uh, ontsnapt. Of ja, we kunnen opbronden. Ik heb trouwens wel gehoord dat... Uh, want van de week van de, zijn er bij de gemeente Haarlem stond het ook van ja, de temperatuur wordt uh, lager gezet in de gebouwen. Yeah, yeah. Maar het schijnt dan dat, dat de, de Raakspoort... dat is dus uh, naast, de, naast de bioscoop in, in Haarlem, uh, dat daar uh, dat het op aardgas, op aardwarmte zit. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft geen zin. Maar wat ik ook hoorde, dat er speciaal weer zo'n biomassa-installatie zit onder het raadhuis van Haarlem. Okay. Dus daar worden inderdaad die houtsnippers en zo verbrand. Nou, ook lekker met milieuvriendelijk. Dus dat is binnenkort klaar. Nou, kijk, of je een oude huisraad hebt. Huppa, breng het daar naartoe. Kan het nog een tijdje voort. Maar, ja. Uh... ja, ik weet niet hoe ze dat allemaal gaan doen. Nee, dat dus, is zeker ja. de vraag. Goed, nou. wat, wat zit je lezen in de Twentse school? Ja, ja die hebben een enorme uh, examenstunt uh, geregeld. Want ze, hebben dus, ze zijn met trekkers en hooibalen naar school toegegaan. Oh, vandaar. Ze zijn binnengescheurd in het gebouw. En ze heeft plastic rond de baal eraf gehaald. En het heeft echt een enorme puinhoop. Alles zat onder het hooi. Echt waar? En heel veel ander meubilair schijnt te zijn omgevallen. Ja, ja, ja. Er is ja. een beveiliger gewond geraakt. Die heeft gewoon daar die naar toe gegooid waarschijnlijk. En uh, de, de, ja, de school spreekt van onaangekondigde acties... die de lesdag voor andere leerlingen verstoorden. Ja, ja eindexamenstudie dus hoorde wel een beetje bij. Maar ik kan mij niet herinneren dat wij er een hadden, hoor. Maar er is in Brabant bijvoorbeeld een school ontruimd nadat een rookbom afging in het gebouw. En daarmee kwam een eindexamenstunt van leerlingen zelf abrupt ten einde. Dat is wel bijzonder dan. Dus ja, en toen moesten de leerlingen het gebouw op last van de brand weer ontruimen. En alle lessen waren afgelast. Nou ja, iets wat een feestje wel had moeten zijn. Dat is niet echt meer een feestje geworden. Is een nee, strobaal in huis halen joh, Dat is echt... En brandgevaarlijk ook. Nog brand, maar, uh, brandgevaarlijk, maar ook sommige mensen die hebben het ook last van. Van, het, uh, van al die fijnstof die, die fijnstof. er al fijnstof. Ja, dus het ah. doet heel lang voordat het hele schooluur weer een beetje schoon is gemaakt. hoor. Dat doet me denk aan, uh, aan uh, het, kermissen op het platteland. Volgens mij werden er vroeger ook altijd hooi strobaal naar binnen gehaald. echt ja, een Ja, daar konden er in nog zitten en zo. Ja. Ja, jazeker. Dat is nou, die wel die wel zijn maar... weer bezig voor jou in de buurt die kermis. Jazeker, die denk je, je huh? weer aan. Goed, nieuwe single van de Winters, de Fountains DC. wacht ook voor waar een nieuwe muziek hier bij Toebak leeft? Goed, loopt tegen tien uur en uh, jij ben, ben je wel een type, zeg maar, om zeg maar, naar die bloemenkorsos te gaan? Ik vind het wel mooi. Ja wel, hè? Ja hoor, ik vind het wel mooi. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger altijd uh, in de lijn 150 zat van uh, Den Helden naar Alkmaar en daar gingen we altijd door de bollenstreek heen, langs Petten en zo, langs de ja. uh, Centrale, oh nee, het was gewoon een onderzoekscentrale daar. Maar goed, en dan stond, er echt heel veel bloemen daar. En er waren altijd mensen doorheen aan het lopen. En die waren foto's aan het maken. Ik snapte dat nooit. Ik zag dat elke dag. Ik vond het niet zo heel erg bijzonder. Tot een keer even kreeg ik En de, de, al die bloemen overal op. En toen dacht ik van, oh ja, het is ook best wel mooi eigenlijk. Ja. Maar goed, het mag weer. Want het is weer, uh, ja, het is weer toegestaan natuurlijk. Dus heel honderden vrijwilligers zijn nu op praalwagens uh, aan het werk in de streek. En ze zijn er heel blij mee. Het is echt een hecht team wat dan echt wekenlang aan het werk zijn. En dan iets moois maken. Het is ooit ontstaan in 1947. En Willem Warmehoven uit Willegon daar heeft spontaan de eerste praalwagen toen gemaakt. En er waren zoveel, zoveel re leuke reacties kwamen daarop. Dat uiteindelijk had ze dat toen vanaf toen elke keer hebben gedaan. En, maar uh, weet je, wist je dat ze tekort hebben aan hyacinten? Jezus. Ja, ze zijn ze nu uh, aan het opkopen in de buurt. Want uh, ze moeten exemplaren kopen nu bij een teler in de kop van Noord-Holland. Ja. Voor het bloemencorso, wat, uh, wat nu vanaf Noordwijk en zo komt. Hè? Dat, ja. dat, die bedoel je toch, hè? Ja. En uh, maar één op de acht bloemen komt nu uit de kop van Noord-Holland. En volgens Kortekaas moet 15% van de bloemen daar vandaan nu komen. En dat is heel onbegrijpelijk. Want een jaar geleden was de kwaliteit nog veel slechter. Maar toen zijn ze uit Frankrijk gehaald. Nou, zo. Moet dat... je nagaan. En dat allemaal zeg maar om op zo'n wagen te steken. Ja. Kapitalistisch en top. Maar goed, het zijn nou, allemaal het is wel heel, leuk. Het is heel leuk. Maar goed, het wordt allemaal gesponsord. Het, uh, het is geen gemeentegeld. Het zijn allemaal uh, mensen die er uh, geld voor uh, inzamelen benodigd. Het is onder andere 25.000 euro. En uh, deze nieuwe huizen die er nu verantwoordelijk voor is, die had het allemaal bij elkaar. Die schaapt het allemaal bij elkaar. Dus het wordt allemaal door de gemeenschap zelf betaald. Dat is mooi, zoiets. En als mensen dan van genieten, dan gaan ze met z'n allen naartoe. Brengt het mensen bij elkaar. Nou, de keukenhof die is volgens mij tot half mei open of zo. Oh ja, dat zo. Maar waar ik zelf dan wel graag heen wil, is in Almere heb je dan een soort floriade, dat is één keer in de tien jaar. Ja. En, maar ja, dat is de hele zomer en alles. Dus ik had zo van ik ga er wel een keer heen op een rustige dag. Niet in het weekend, weet je wel. Nee. Dat moet je gewoon niet doen. Dus nee, okay. het uh, lijkt ben, me erg leuk. Ja, nee, ik, ik, ik denk dat ik vroeger even veel van die bollevelden heb gezien. Ik heb er ook ingewerkt. Maar dus. ben je nooit... Naar die, er was dan ook een nee. Floriade in Amsterdam. En dat is in, in 82 of zo. En toen ben ik met mijn moeder geweest. En dan heb je 82, dat je 92. Dat was denk ik in Hoofddorp. En dan heb je in 2002... Of nee, nee, 2009. Ja, was 2012. Oké. Okay. Maar Eigenlijk. nu is het dus in Almere en daar wil ik heel graag heen. Dat vind ik toch wel heel leuk. Ja, ja goed, een uitje, een soort schoolreisje. Ik denk dat het wat oud moet worden nog, dat ik het dan pas begrijp. Als je zo oud bent als ik je ja, tegen die tijd. Sommige <laughs> dingen komen langs en wat tot me denken: oh, dat is ook best mooi. Ja, ja. ja maar nu is, nu dan ga ik gewoon over tien jaar, joh. Ja, doe, doe gek. Ik zit dat pas <laughs> in mijn agenda. Ja, zeker. Dan nog één berichtje. Gisteren wilden collega's uh, een bekeuring uitschrijven aan een app de fietser. Dat is dus een, uh, een uh, appje van de politiebasis Zaanstreek was een appende fietser die ook nog eens tegen het verkeer inreed. Nou ja, en de man sprak in, in het begin zo'n gebrekkig Engels. Had een moeilijk te spellen naam. En zei geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. En hij weigerde om zijn naam te spellen. Deed alsof hij er niets van begreep. Kom maar, uit Oekraïne. Uh, het geduld werd aardig op de proef gesteld. Totdat men zag dat de man zijn naam had getatoeëerd op zijn onderarm. <laughs> en volgens deze weg konden ze de identiteit van de man achterhalen. En toen de man daarmee werd geconfronteerd. bleek hij ineens cum laude afgestudeerd op Cambridge. <laughs> en voor de man was dat helaas. Normaal de, de zeg je pinnenkaas, die is dat ossehaas. <laughs> een dappere poging om zijn armen te bedekken. Mislukte jammerlijk. Hij heeft dus een uh, flinke bond gekregen. Jezus. Oh. Gast. Wat ontzettend slim van je gewoon zeg. <laughs> Alles bij elkaar. Ja. Zeker. Een hoogopgeleid persoon. Nee, dat begrijp ik. Volgens mij had hij die ingekocht, die uh, diploma of Goed. Ja. Nederlands beentje. Oh, wat is dit lekker. Als afsluiter van het eerste uur. Mm, fijn dit hoor. Nederlands beentje. Met onder andere Timothy van der Horst en Lou Gorap en Rick van Au. I woke up this morning, looking for clouds in the sky. Hè? Het valt onder de kopie jazz. Nou, ik weet niet of dit jazz is hoor. is wel heel, heel makkelijk jazz dit. Good Times and Bad Times. De band heet Dawn Patrol. En komt gewoon uit Nederlands vandaan. En dan zeggen ze een je Jij doet een beetje denken aan Steely Dan. Nou, ik weet niet of het echt op Steely Dan lijkt. maar Ik denk aan Crosby, Stills Ness Young. Ja, daar lijkt het er meer een beetje op. Maar dit, ja. Dit, dit ja, heeft het ook ja, iets ja, weg. Ja. Dit is Steely Dan? Dit is Steely Dan, zeker. Oh, ja. Daar heeft het ook wel iets oh, weggegaan. Het is wel grappig. Het ah, is veel good muziek, hè? Het is veel goed, ja. Precies. Dat, dat, is... dat, dat hebben we nodig, gewoon. Dat uh, thuisgevoel, hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, fijn. Het, uh, ja, we gaan op naar het nieuws van... Uh, of heb je nog een kort berichtje? Even een kort berichtje. Een kort berichtje? Ja, ja? ja? ja, je, ja je overvalt me, hoor. Oké. Okay. Ja, nee. Doe maar niet. Dat Doe maar niet? Oké. Okay. Uh... Nou, straks je het tweede dat in het maar kijken. We het ook even naar de geschiedenis. Het is vandaag 23 april... Onder andere gaat het over gedeeltes van Duitsland, wat wij toe hebben geëigend. Omdat er namelijk uh, nog wel een rekening openstond van de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel was het ook? Weer 25 miljard moesten ze dan ons uh, betalen. En het gaat even Me at the Zoo. Ken je dat nog? Me at the Zoo? Dat is een hele bekende videoclip. Er was niet zoveel aan, maar het was wel de eerste op uh, YouTube. Dus vandaar dat we even besteld oh, staan. Okay. Tot zo, tot zover het ritme van ZFN. Oh, ZFN. Via de kabel op 104.5.